Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Britse held Tom Moore is begraven. De man van 100 werd wereldberoemd toen hij met zijn rollator rondjes om zijn huis liep om geld op te halen voor de Britse gezondheidszorg. Deze maand overleed Tom Moore zelf aan corona. Er waren acht familieleden bij de begrafenis. Zijn dochter sprak daar. De van je is een dolle fysieke voor mij. Tom Moore was een oorlogsveteraan, daarom droegen militairen de kist. Bij het RIVM zijn in een dagtijd bijna 5000 nieuwe coronagevallen gemeld. Zijn er iets minder dan de afgelopen dagen. Er liggen ook minder coronapatiënten in het ziekenhuis, dat zijn er nu 1809. Vlakbij vliegveld Eindhoven Airport is iemand neergestoken. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De marechaussee heeft in de buurt van het vliegveld een man opgepakt. Het sportpaleis van Alkmaar is een van de drie overdekte wielerbanen in Nederland. Maar trainen doen de ba uh, baanwielrenners van Team NLR liever niet. Het sportcomplex is in slechte staat. Het dak lekt en het grondwater komt omhoog, zeggen de wielrenners. De emmers met water, inderdaad. En het uh, is super koud ook. Het hele gebouw is gewoon uh, wat oud. En uh, de, bij de tunnel waarin je onder de baan doorloopt, is het altijd een beetje vochtig en een beetje nat. Nou ja, ik zou hier niet graag uh, mijn voorbereiding voor de Spelen willen doen, uh, nee. De gemeente ziet er weinig in om de baan op te lappen, maar ze gaan onderzoeken of er nog wat van te maken valt. Het weer vanmiddag schijnt op de meeste plekken de zon. Weinig wind, dus de temperatuur is een graad of 10. Morgen ook zonnig, dan een graad of 8. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 De eerste plaat naar het nieuws en weer van 4 uur op de zaterdagmiddag bij CFM. Nogmaals een hele middag, een graadje of negen op dit moment uh, hier uh, in uh, Zandvoort. En wij zitten lekker in het zonnetje in de studio. Het uh, derde uur, Zandvoort op zaterdag met als eerste Baltimore en Tassam Boy. Een uh, lekkere plaat uit de jaren tachtig. Het derde uur, nou altijd heel speciaal toch? Ja, vol programma natuurlijk. Over de tweede plaat platen hebben we natuurlijk Pit Report, nieuws uit de wereld van de Formule 1. Uh, en ook uit de Formule E. Want de eerste race is daarvan is al verreden met Nederlands succes. Uh, daarna hebben we natuurlijk uh, rond de klok van half vijf uh, het Dieren van de Week. En bij Valentijn uh, hadden we uh, had het dierentehuis extra aandacht uh, voor Willem. Want sturen we een Valentijnskaartje. En even uh, daarna uh, was Willem uh, geplaatst. Maar hij kwam al van een andere, uh, ander dierentehuis nu naar Zandvoort. Toen was hij dus geplaatst, dus toen was Willem ook van ons lijstje verdwenen. Maar, uh, ja, we toch... hadden nog een mooie foto ook van Willem uh, dat hij uh, geplaatst was bij zijn nieuwe baasjes uh, ja. op ons uh, tv-kanaal gezet. Maar inderdaad, helaas. Helaas, hij is weer terug uh, in het dierentehuis. Dus vandaag weer even extra aandacht voor Willem om half vijf. Daarna is het tijd voor Zos Live, Zandvoort op zaterdag live. Dat is dus een live registratie uh, in de tijd dat we nog uh, met als publieke kaartjes konden krijgen voor uh, popconcerten. En waar dus live muziek werd gemaakt. Huh? Vandaag... Uh... <lacht> Hoe werkt dat? <lacht> <tijd> ja. Dus uh, daar uh, iets over half vijf is de tijd voor Zandvoort op zaterdag live. Met een, uh, uh, laten we zeggen een, een, een muzieksoort die we nog niet vaak uh, gehad hebben. Of nog niet gehad hebben tijdens de, in de lijst van Zos Live. Goed, wat het wordt, u hoort het allemaal iets over half vijf. Een gedicht van de dag, ja, een trouwe luisteraar stuurde mij die van de week toe. Dat vond ik nou leuk. Dan krijg ik een keer een gedicht van een luisteraar. Dus bij deze Gerard, hartelijk dank daarvoor. Daar worden we blij van. En we zullen daar gelijk gebruik van maken, want om kort vijf is het zover. Het gedicht van de dag, alles los, dat is de titel.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 en na vijf uur straks, uiteraard weer entertainment for you met uh, Fred. Hij, hij is er dag gezellig weer met uh, twee uur lang. Uh, heel veel uh, leuke muziek op de radio. Maar eerst wij nog een uh, uurtje met uh, Darien. Onder meer om half vijf het uh, dier van de week uh, Willem. Hij is helaas weer terug. Ik wil er één ding nog over zeggen. Vind ik mooi van het uh, Kennen M'n Dieren Thuis. Ja. Want die hebben een hele mooie Facebook pagina. Albert-Jan zet ze altijd alle dieren op. Ja. En dan hebben ze ook een profielfoto. Uh, dat heb je dan op Facebook, zeg maar. Een foto uh, die iedereen ziet als, uh, als ze je aanklikken. En uh, normaal gesproken is dat het uh, kennen we dieren thuis zelf, het gebouw en dergelijke. Ja. Maar ditmaal hebben ze gekozen voor een foto van Willem Adem. als uh, profielfoto. Nou, geweldig. Om hem uh, extra in het uh, zonnetje, zonnetje te zetten. zetten. En dat doen wij ook zometeen uh, om uh, half vijf, want hij is weer het dier van de week. Maar eerst andere dingen, onder meer de Pit Report en uiteraard ook heel veel lekkere muziek. Waaronder deze gouden ouwe van Billy Idol. It is Sweet 16. Heerlijke gauwe houden die platina wordt op de Standvoortse Radio. Yo, de Billy Idol en Sweet 16, zo dadelijk de Pit Reports. Eerst gaan we het er nog even over Martien Meiland hebben, want die hebben een huis gekocht van de drummer van de band van Kensington. Ja, een uh, villaatje van 2,7 miljoen in uh, Noordwijk. Ja, en uh, die, uh, die hebben zij gekocht en uh, ja, dan wou ik eigenlijk zeggen wat goed. Weet je wel, want dat zegt hij altijd. Ja, daar kwam John mee uit België van wat goeds. Nou ja, vandaar dat ik op bellen kom, hè. We gaan even naar België. Wij vlogen alle kanten op, hè? van uh, Martin uh, Meijland, van Chateau uh, Meijland. Uh, gingen we naar uh, Belle Teres, even lekker naar België toe, speciaal voor uh, John Keviva nee, La Vida. Zo zou uh, de single inderdaad. Uh, een van haar grootste. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En we gaan uh, Pit reporten en uh, ditmaal gaan we het hebben over de Formule 1 en de Formule E. Ferrari kende een dramatisch Formule 1 jaar in 2020... maar volgens teambaas Battia Binotti heeft de renstal het dit jaar weer een stuk beter voor elkaar. De Scuderia kwam vorig seizoen veel snelheid tekort. Dat had voor het grootste gedeelte te maken met de motor... Na de veelbesproken saga rond de krachtbond van 2019. Ferrari sjoemelde destijds met de brandstoftoevoer... en kwam begin 2020 tot een geheime schikking met de Autosportfederatie de FIA... Het grootste probleem vorig jaar was onze snelheid op de rechte stukken al dus Minotti, tijdens de teampresentatie Maranello. De nieuwe auto, de SF21, wordt overigens pas op 10 maart aan het publiek getoond. Niet alleen de power, maar ook de drag was een issue. We hebben hard gewerkt aan zowel de motor als de aerodynamica... Als we naar onze huidige data kijken... zien we dat we veel snelheid hebben teruggewonnen op de rechte stukken. Pinotti haastte zich erbij te zeggen dat het aanzienlijke gat... met topteams als Mercedes en Red Bull Racing... niet zomaar in een paar maanden is gedicht. Ferrari-voorzitter John Elkan stelde dat hij de wil om te winnen... graag weer terugziet bij de fameuze, fameuze renstal. Als hij dezelfde Elkan vorig jaar juli nog... dat Ferrari naar alle waarschijnlijkheid pas vanaf 2022 als de regels in de Formule 1 op de schop gaan... weer kan denken aan Grand Prix-zegers. Vorig jaar stond Jean Leclerc twee keer op het podium. De naar Aston Martin vertrokken Sebastian Vettel... haalde het eerst gevot één keer. De Duitser is bij Ferrari vervangen door Carlos Sainz... die overkwam van McLaren. Max Verstappen heeft de eerste kilometers in de Formule 1-auto erop zitten. Uh, dit jaar de Limburger kwam tijdens een filmdag van Red Bull Racing... in actie op het circuit van Silverstone. Verstappen reed eerst een paar rondjes in de RB15, de auto van 2019. Gewoon om er weer een beetje in te komen na de break... zei de nummer 3 van het WK-stand van vorig jaar. Dagen zoals deze zijn er vooral om comfortabel te worden... Uh, met de auto en de nieuwe motor. Het is altijd fijn om weer in een Formule 1-auto te zitten... om dan voor de eerste keer de pitstraat uit te rijden... geeft een geweldig gevoel. Ook Verstappens nieuwe teamgenoot Sergio Perez... en dienstvoorganger uh, Alexander Albon nu test- en reservecoureur kwamen in actie. Pres en Verstappen maakten ook kennis met de RB16B... de auto voor het komend seizoen. Gezamenlijk maakte het tweetal de 100 kilometer vol. Meer mag er volgens de, nieuwe, volgens de nieuwste... De komt hij. Meer mag er vol, met de nieuwe stibolide... tijdens een filmdag niet worden gereden. Vooral om te zien of alle ba de basisdingen goed functioneren... voordat we richting Bahrein gaan. Al dus teambaar Christian Horner... In Bahrein wordt op 28 maart de eerste Grand Prix van het seizoen verreden. Op 12, 13 en 14 maart zijn dan ook de zogenaamde wintertests. Na de mislukte avonturen van, met Pierre Gasly en Alexander Albon... krijgt dit jaar Sergio Perez de kans om zich naast te stappen te bewijzen... met bij Red Bull Racing. De Mexicaan da, uh, denkt dat zijn ervaring hem gaat helpen bij het topteam. Perez staat al voor de 11e seizoen in de Formule 1. Eind vorig jaar won hij zijn eerste Grand Prix in Bahrein. Toen nog als coureur van Racing Point. Ik snap de, uh, dat bij een team van deze omvang de druk enorm is uh, als er even minder gaat. Al dus Perez. Maar ervaring helpt om dan ook de focus te houden. Ik zie dit als een geweldige uitdaging op het juiste moment in mijn carrière. Nou, we gaan het meemaken. En dan tot slot Nicky, Nick de Vries. Uh, Nicky uh, was Nicky vroeger, maar nu staat er Nick. Dus hij is weer een jaartje ouder heeft de openingsrace van een nieuwe Formule E-seizoen gewonnen. De Mercedes-coureur liet Eduardo Montara en Mitch Evans achter zich in de Riyadh. De Vries startte ook al vanaf pole position... en kende zodoende een geweldige vrijdag in saoedi arabië waar vandaag nog een keer wordt gereisd voor de Formule 2-kampioen van 2019... Is het zijn tweede seizoen in de elektrische raceklasse? De andere Nederlander, Robin Freins, had een minder gelukkige dag. Na een crash in de training, kon de Limburger niet meedoen aan de kwalificatie. Waardoor hij als laatste moest starten. Uiteindelijk finishte hij gisteren als 17e. Tot zover. Dat zijn in ieder geval goede berichten. goed begin van de Formule 1 voor Nicky of Nick? De Vries, inderdaad. Weer een mooi seizoen voor de boeg. Formule 1 en Formule 1. En wij houden het ook voor je in de gaten, hoor. Op elke zaterdag en zondagmiddag zo rond kwart over vier. Want dan hebben wij hem. De Pit Report. En nou hebben we so Dislaw.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 ...van de betere plaat van IWF, of Earth, Winter, Fire. De, de single fantasy blijft altijd gewoon lekkere muziek om te draaien. Met veel plezier weer gedaan op de Zandvoorts Radio. Doen we al de, uh, bijna 31 jaar, uh, Albert jan Ja, klopt. Al bijna 31 jaar, maar, ongelooflijk. De, de, we deden een beetje raar voor die, voor die webcam, maar dat was, had alles te maken met uh, een, een klein vosje... Uh, luisterde naar de naam Filou. Die stond uh, ergens in Den Landen uh, naar onze uitzending te kijken. En uh, toen kregen we een seintje van je moet even zwaaien. Want toen stond, toen stond ze dus terug te zwaaien naar de televisie. Dus ja, daarnaar... daarom, daarom had ik die foto ook gemaakt van uh, de kinderopvang, uh, het vosje. Het vosje, ja, ja, ja mooi hè. Heel goed. Maar okay, ondertoe nou hebben... ziet ook van moeder hoor. Ja, we ja. hebben geen, uh, geen vosje als uh, dier van de week. Nee. Maar uh, ja, wel triest nieuws trouwens, want Willem is weer terug. Ja, Willem zit weer in het uh, dierenhuis. En hij stelt zich weer, wederom even aan u voor. Uh, ik ben een uh, knappe Engelse steffert, reu, genaamd Willem. Ik ben vier jaar oud en heb al meerdere bazen gehad. Dat is zeker niet allemaal mijn schuld, hoor. Ik heb gewoon een slechte start gehad en veel pech in mijn leven. Ik kom al uit een ander asiel waar ik zes maanden verbleef... in de hoop dat ik hier in Zandvoort mijn forever home ga vinden. Mijn verzorgers zeggen dat ze niet uh, snappen uh, dat ik uh, al zo lang in het asiel zit. Ik ben namelijk super sociaal naar mensen en kinderen... Hoe meer aandacht en knuffels, hoe beter is mijn motto. Lekker bij je zitten en gekriebeld worden. Het liefst ga ik dan op mijn rug liggen... zodat je op mijn buik kan kriebelen. Echt heerlijk. Kinderen ben ik in huis niet gewend. Wel heb ik ze hier in het asiel ontmoet. En dat ging prima. Als dit goed begeleid wordt, is dit geen probleem. De voornaamste reden dat ik elke keer teruggebracht word... is dat mensen zichzelf een beetje overschatten. Ik ben gewoon een terrier en probeer alles lekker uit. Zeg jij negen keer nee, dan probeer ik het nog een tiende keer. He. Mijn verzorgers zijn hier heel duidelijk en consequent. En, dat heeft en dan heb ik alle, alles echt heel snel onder de knie. Ik ben namelijk geen nare vent hoor. Bij duidelijkheid heb ik gewoon onwijs veel respect voor je... en luister ik echt goed. Andere dieren die vind ik echt te spannend. Katten zijn leuk om weg te jagen... dus dit is zeker geen gezellige combinatie. Andere honden wil ik graag ook op afstand houden. En als ze mij tegen tegemoet lopen, dan ga ik op de grond liggen. Zo kan ik de prikkels beter verwerken. Als de hond op veilig afstand loopt en doorloopt, dan kan ik daarmee rustig verder. Eén ding is wel, uh, uh, is wel als een andere hond uh, heel erg uitvalt richting mij en da dat ik hierop reageer. Bij mijn verzorgers gaat dit erg goed en kan ik rustig aan de riem lopen en andere honden ook heel goed negeren. Ik kijk gewoon lekker de andere kant op en doe net alsof ze niet bestaan. Uit voorzorg ben ik een muilkorf gewend, zodat we veilig en zonder spanning over straat kunnen. Door al die wisselingen in mijn leven... nooit het gevoel van een echt thuis te hebben gehad... is het alleen blijven gewoon wat lastiger. Ik leer wel echt heel veel en snel. ben netjes zinnelijk en ik sloop niet in huis. Een plek waar dit dus... Een kleine stapjes opgebouwd kan worden... is wat ik nodig heb. Ziet u het zitten? Roept u dan ook. Ja, ja ik Willem. Neem dan snel contact met mijn op... met mijn verzorgers. En waar verblijft uh, Willem? Willem verblijft momenteel in het dierenthuis. Kennenland, Keesomstraat 5 in Zandvoort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 Verdient een thuis. Ik wil hem, moet je gewoon zeggen. Ik wil hem. Zo is het. Juist. En uh, ga naar het kennen met Dieren thuis voor dit uh, lieve Dier van de Week. Volgens mij is het uh, geen hond voor uh, drie hoogachter uh, trouwens, Albert-Jan. Nee, lijkt mij ook niet. Dat lijkt me niet. Dus uh, je moet wel een beetje ruimte hebben om. Uh, hey, je moet het Willem, ras goed kennen hoor. Willem uh, de kans uh, te geven om uh, een ja. mooi bestaan uh, bij je uh, op te bouwen. Tot zover het Dier van de Week, uh, Willem. Zometeen SOS Live. Deze dag is het weer de beurt aan collega Albert-Jan Vos. Ik ben heel benieuwd wat hij uit de hoge hoed tovert. Maar eerst Mattia Bassar en Ticento. ...dat volgende week die lente gaat beginnen. Albert, ja, hoe heet hij ook weer? Dat ga jij zo goed. De meteorologische lente. De meteorologische lente. <lacht> ja, die bedoel ik dus. Die gaat dan beginnen. Vandaar dat we de plaat rijden ...van Mattia Bazaar en Ti Zento... Het is tijd voor SOS Live, de zaterdag editie. Wat gaan we draaien? Waarom gaan we dat draaien? Nou ja, ik had in het begin van het programma al een beetje gezegd... Zo van, nou ja, als je die lijst nou bekijkt die we hebben samengesteld... van al die live registraties... ontbreekt er toch uh, duidelijk uh, een, een soort uh, richting, om het zomaar eens te zeggen. Dus hij moet er gewoon tussen staan. Weet je nog dat we een paar jaar geleden hadden we hele nachtuitzendingen met uh, Reggae... toen uh, onze collega Willem Bruist... Nou, Er zijn ook geweldige playlisten ervan overgehouden. Dus uh, ook een beetje een, een, een, een knipoog naar, naar, naar Willem Bruist... die prachtige nachtprogramma's bij CFM uh, voor zijn rekening nam. We gaan naar 1975. En uh, hij heeft deze LP. en Ik weet dat hij, dat hij die live registratie ook heeft... omdat ik hem die LP gegeven heb. Ja, oh, ja dan is het makkelijk. Dan is het goed. We gaan lekker even de reggae in met Bob Marley en de Wailers tijdens een live concert. En dat was, dat is de hele LP is trouwens live opgenomen. En ik zou zeggen, en dan denk je van ja, nou al die geëikte nummers, die, ken, die, ken je, die kennen we allemaal zo'n beetje wel. En deze natuurlijk ook, de liefhebbers in ieder geval. Maar ik vond het, voor de gemiddelde reggae draaier draait dit nummer minder. Dus vandaar, get up, stand up. Het past ook bij het weer van vandaag. Hè? Lekker zonnig. Ga genieten van de reggae live bij zon. zijn ze wel hoor, de betere festivals. Uh, laten we hopen dat we het binnenkort weer uh, mee gaan maken. Dat we de mogelijkheid uh, krijgen om naar een uh, leuk festival uh, toe te gaan. Je hoorde de SOS Live van de collega Albert Jan Vos. Dat was uh, Bob Marley en de Wailers Live en Get Up and Stand Up. En daarmee zijn we toegekomen aan het mooie gedicht van de dag. Het gedicht van vandaag is Alles Los. En die uh, kregen we ingezonden door uh, Gerard. En speciaal voor Gerard is hier zijn gedicht... Ik zoek de rust, ik zoek de stilte, de eindeloosheid van de zee. Al mijn zorgen, mijn gedachten, ik geef ze aan de golven mee. De zee is sterk, draagt zonder klagen, neemt mijn last mee... Zonder, zonder vragen Ik sta stil Ik kijk Wilde dat ik zwemmen kon Naar de overkant Alles los De wereld achter Totdat alles Door het water Zachter Ach, wel, nee. Al mijn zorgen, mijn gedachten. Ik, ik geef ze aan de golven mee. Het is goed zo, hier, hier aan de zee. kregen dit uh, mooie gedicht uh, ingezonden. Wil jij ook jouw gedicht op de radio horen? Geef hem door via e-mail. Redactie apenstaatje Redactie apenstaatje En wie weet, misschien hoor je dan net als Gerard... ook jouw gedicht langskomen, zo rond kwart voor vijf. Ditmaal gingen we even helemaal los met de zee... Thank sure. Platen, eind jaren zeventig. Ja, Peaches and Herb en uh, Reunited. Ja, ook een van mijn favoriet, hoor, trouwens. Volgens mij, mijn gevoel zegt dat hij uit het begin jaren tachtig is... maar er staat hij heel braaf eind jaren zeventig... dus daar hou ik het maar even bij. Nee, keurig. Ja, nee. toch? Ja, ja, ja, ja Oké, okay, nou. gevoelig, net zoals ja, het gedicht. Nee, het gedicht nee, was keurig. ook mooi, hoor. Alles ja. los. Dankjewel, ah. Gerard. Ja. Nee, helemaal goed. En wat gaan we morgen doen trouwens? Want dan zijn we uh, er ook weer hè? Ja, trouwens. Nee, ja. Euh, nou ja, laten we zeggen natuurlijk de vaste items. En in de tweede uur hebben we uh, ja, uh, Noord-Holland in de regio. Hè, Zandvoort in de regio. Want uh, ja, van allerlei dingen uh, gebeuren er in de regio. Dus daar hebben we ook wat items over. En voor de rest natuurlijk alle vaste items zoals, die er, zoals ze er zijn. En natuurlijk weer een nieuw gedicht. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Ja, en wie weet dat Willem morgen alweer uh, onder het dak heeft. Ik hou het in de gaten voor je. En anders houden we hem morgen nog even achter de hand. Nee hoor, genoeg te doen morgen tussen 2 en 5. Helemaal goed. Wij zijn er inderdaad uh, die morgen weer, morgen zondag, uh, zijn we er weer tussen 2 en 5 op de Zandvoorts Radio. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaterdagavond en uh, genieten van 9 uur wel uh, binnen zijn, want dan is het weer uh, tijd voor uh, de avondklok. Klok, klok, klok. klok <laughs> zullen we zeggen. En dan, uh, ja, dan, uh, dan uh, mag je ja. de volgende dag pas weer los, natuurlijk. Klopt. Hè? Ja, en ik ga lekker op het terras zitten morgenochtend. <laughs> ja, genieten van Albertje. Uh, <laughs> ja, mijn eigen, dus, eigen tras, hè? Ik, ja, ik begrijp het. Ik okay. spreek je morgenmiddag weer. En uh, ja. jullie spreek ik ook morgen weer, middag weer. Tot dan. Dag. Doei. doei.